Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental van de aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg is opgelopen naar vier, melden Duitse media op basis van bronnen bij de politie. Meer dan 200 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meer dan 40 van hen zouden er slecht aan toe zijn. In totaal liggen volgens Duitse media meer dan 80 gewonden in ziekenhuizen in de regio. Het politieonderzoek is nog in volle gang pvv naar de Wilders had premier moeten worden... vindt oud-informateur en formateur Van Zwol... de architecten van het kabinet Schoof. Dat was het meest ordelijk en wenselijk geweest... zegt hij in een gesprek met Nieuwsuur. Hij wijst op het gebruik dat de winnaar van de verkiezingen... ook de eerste minister wordt. Van Zwol constateert nu dat Wilders veel ruimte inneemt... terwijl premier Schoof minder bewegingsvrijheid heeft. Hij heeft een paar keer getwijfeld of de formatie wel zou lukken. De financiering was volgens Van Zwol een hele moe Puzzel. Tot het eind was het spannend, zegt hij, of hij de deadline wel zou halen. Een raket afgevuurd door de Houthi-rebellen in Jemen... is neergekomen in de Israëlische stad Tel Aviv. Daar zijn zeker 16 mensen licht gewond geraakt. Ook raakten 14 mensen gewond toen ze tijdens het luchtalarm... naar de schuilkelders renden. Het Israëlische leger zegt dat verschillende pogingen om de raket te onderscheppen mislukten. Afgelopen donderdag werd er ook een raket vanuit Jemen op Israël afgevuurd. Die werd wel onderschept. Na die aanval voerde het Israëlische leger verschillende luchtaanvallen uit op Houthi-doelen in Jemen. Vandaag is de kortste dag van het jaar. Dat betekent dat de zon het kortst zichtbaar is en de nachten het langst zijn. Vanaf vanmorgen blijft het avond steeds een beetje langer licht. En vanaf januari komt de zon ook steeds eerder op. 21 juni is de langste dag van het jaar. Dan is er bijna 17 uur daglicht. Vandaag is het nog geen 8 uur. Het weer van het Westen uit regen, vrij veel wind en het is ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 De Firma Zon heeft ook pech. De familie Zon heeft ook pech. Alles met de Zon gaat niet mee. De hele zet maar... er niet mee. Maar goed, volgende goed, week de, worden de De laatste trekking beklokken. en dan zijn er ook hoofdprijzen. Ja, dat uh, klopt. Er was altijd een uh, bijeenkomst voor de hoofdprijswinnaars. Is dat ook zo? Dat gaat ook nog steeds gebeuren. Dat wordt volgende week bekendgemaakt. En uh, in de eerste zaterdag van januari... Uh, worden... Uh,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 future is far away. Christmas past is past. Christmas present is here today, bringing joy. We komen helemaal in de stemming van, van de kerst. Uh, hele mooie muziek uh, van Marja Kop die uh, vandaag de techniek doet. Uh, het wachten is op dit moment even op uh, pastoor Putter... met de traditionele uh, kerstgedachte. Die uh, zal zometeen uh, gaan aanschuiven aan tafel. Maar hij is er nog niet. <laughs> en uh, daar gaan we dan uh, daarna praten met, uh, met Lars Carré. En ik kan natuurlijk even iets vertellen waarover wat we het nog gaan hebben...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 here to say we're doing splendidly, but it's very cold out here in the snow, marching tune from the enemy, oh I say it's tough, I have had enough, can you stop the cavalry?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 Yeah. Mm -hmm.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 En een fijne ja, kerst en een goed nieuwjaar en we spreken elkaar dankjewel. tussentijd Tot nog wel even. Dankjewel, Dankjewel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 Het maakt niet uit of ik moed op heb, hè? Nou, we gaan wel een foto maken, <laughs> dus die hoeft goed wel op, hoor. Zo. <tus> En we zingen la la la la la la la la la la la la Oostenrijk, het is in Duits geschreven, maar het wordt in Engeland uiteraard altijd in Engels gezongen. <tied>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 Loogman natuurlijk, <laughs> en, uh, Hans Botman, ja Loogman, Botman en Zonneveld. Uh, ja, uh, de presentatie werd gedaan door uh, Ben Zonneveld en uh, ondergetekende... Cor Draaier. Uh, daar ben ik. Dankjewel. En Marja Kop heeft de techniek verzorgd. Um, het goede nieuws is dat uitzending gemist is er helemaal bijgewerkt. Ja. Dat was omdat het Amerikaanse archief was uh, gehackt en was een aantal maanden niet uh, beschikbaar. Maar inmiddels is alles bijgewerkt. Nu weer wel, mooi.